Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Als het goed is, kunnen er nu bijna overal weer treinen rijden. De IT-storing bij NS is voorbij, dus wordt het treinverkeer weer opgestart. Vanwege het winterweer rijden er wel minder treinen... dus reizigers moeten misschien vaker overstappen. En bij Amsterdam blijft het treinverkeer echter nog wel ontregeld... door kapotte wissels. Ja, Schiphol moet ook vandaag weer vluchten annuleren door de sneeuw. Gisteravond werd gegokt op 300, maar het zijn er nu al meer dan 400... zegt de luchthaven. En daar blijft het waarschijnlijk ook niet bij. Het is volgens Schiphol een hele tour om de start- en landingsbanen... schoon te houden en vliegtuigen ijsvrij te maken. En Amerika denkt er volgens president Trump over om bedrijven te subsidiëren... die de olieindustrie in Venezuela weer op poten kunnen zetten. Trump denkt dat in anderhalf jaar tijd dat voor elkaar te krijgen... maar experts zijn kritisch. Volgens hen gaat het zeker tien jaar duren. De Amerikaanse oliebedrijven staan ook niet echt te trappelen. Gaan we naar het weer. Nou, vooral in het westen en noorden een paar winterse buien. En uh, het kan overal glad zijn door sneeuw en bevriezing. Tussendoor is er wel wat zon en het wordt 2 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Florentien, dankjewel. Situatie op het wegdek dan 538 verkeer door Fritsmeister. 10 vertragingen. Je hoort de drie langste. Eerst op de A4, Dinteloord, Antwerpen bij Marquis Zaat Uur. A12, Den Haag, Utrecht bij de Meern door een auto met pech 48. En de A58, de laatste bergopzoom, Vlissingen bij de Kreekrakbrug door Gladdeweg 40 Sterker als je vaststaat, controle op snelheid. Gemeld op de A2. Even oppassen met glibberen op de, uh, tussen Utrecht en Amsterdam. meterpaal 36,6. A4 delft 54,5. En de A15 de laatste Nijmegen-ochtend. Even op de rem bij 156,6.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 Trek in het folie van je werkdag met de vijf van het bedrijf. Vandaag de soundtrack door Tennis en Sportpark door. 538, de vijf van het bedrijf. When the days are cold and the cards all fold the saints we see are all made When the lights fade out, all the sinners crawl So they dug your grave 538. En Burbel Rain. 538. De 5 van het bedrijf. Oh, ik hoop dat je veilig over bent. Van je huis naar je werk of waar je ook naartoe moet. Misschien wel gewoon van je, van je bed naar je bureau. Omdat je lekker thuis werkt vandaag. Weet je dat, dat oude wedstrijd sneeuwvrij gevoel? Hè? 538 8 werkt lekker met je mee. Flor is hier en je zit midden in de 5 van het bedrijf. De eerste 5 nummers van je werkdag. Vandaag vakkundig uitgekozen door Tennis en Sportpark Blijdorp en Danny aan de telefoon. Uh, maar Danny, voor, volgens mij moeten we even wat rectificeren. Dat klopt. Uh, want uh, het is niet meer tennis- en sportpark Blijdorp. Nou, dat is het nog wel, maar we hebben de naam veranderd... en we zijn nu Solid Health Club. Solid Health Club. Ja. En wat gebeurt er allemaal bij de Solid Health Club... op zo'n winterse dag als vandaag? Nou, nu gebeurt er buiten niet heel veel, want er ligt een heel pak sneeuw. Ja. Uh, maar binnen hebben we een gym, daar wordt volop gebruik gemaakt en de padelbanen binnen zitten ook allemaal vol. Okay, dus dat ja. rijdt lekker door. Dus je hebt ook overdekte mogelijkheden? Zeker, zeker. Wat we hebben leuk. zes overdekte padelbanen en uh, zes buiten. En we hebben dan een overdekte gym, waar, uh, waar irods en alles... Uh, oh, kijk. Ik, ik kan worden. Denny, ja. er zijn genoeg mogelijkheden om het lekker warm te krijgen vandaag daar. Zeker, zeker. Hoeveel man werkt er nou op zo'n dag als vandaag? Bij jullie? Uh... Nou, nu vandaag zullen er een mannetje op 8, 9 rondlopen. Okay. Van, van, de, van de gym tot kantoor, uh, horeca, uh, schoonmaak, van alles. En die, uh, die zijn allemaal lekker bezig. Heel goed, heel goed. Uh, om die uh, werknemers in ieder geval ook even een, een beetje blijer te maken op de dag als vandaag. Um, komt er een vijftierachter taart jullie kant op? Oh, dat is leuk. Als dank voor het insturen van jullie vijf van het bedrijf vakkundig uitgekozen. Dankjewel, je Danny. En een mooie dag ah, daar. Hartelijk. leuk. Ja, van hetzelfde. Oei. De vijf van het bedrijf. Jij kunt ze ook uitkiezen. 538.nl met je collega's. Een leuke playlist. Aan het begin van je werkdag met Neil Diamond nu. Sweet Caroline is dit bij 538. Wasn't the 538.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 Touching warm Reaching out Touching me Jou en je collega's vijf drie acht I'm a battered heart, sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die and that's because. I winter dinsdagochtend Nothing But Thieves and Impossible door de Solid Health Club uit Blijdorp uitgekozen als laatste deze ochtend in 538, de vijf van het bedrijf. Nou Mocht je dit nog horen en denken wacht eens dus eventjes, ik weet nog veel betere muziek om die werkdag mee te beginnen. 538.nl, daar geef je de playlist van jou en je collega's door voor de 5 van het bedrijf. Lekker werken met de hits van 538 en Everjack, Never Forget You op deze dinsdagochtend. Zo!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 Never forget you met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, dat kan je maar zo graag gebeuren. Deze hele week en de komende week tickets te winnen voor de vrienden van Amstel Live in Ahoy in Rotterdam. Je zijn vrij simpel. Letter op het geluid van de kroegbel. Hoor je die? Dan bel je 0909 30538. Zet die alvast even in je telefoon. Want ja, binnen nu een, een kwartier ongeveer, dan ga je hem naar alle waarschijnlijkheid horen. Heb ik, heb ik door de goden gehoord. Word je beller nummer 44 en kom je in de uitzending? Dan zijn die tickets voor jou. En ga je er naartoe in Ahoy in Rotterdam, de vrienden van Amstel Live. Dus let op het geluid van de Kroegbel. Hoor je hem, dan bel je 0909 3000 Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538?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 waar je het warm van krijgt. Zoals Bokspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sands for everybody. Het is sale bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer... bij aankoop vanaf twee stuks. Dus op bedden, boksprings, matrassen, dekbedden en nog veel meer. En alle combinaties mogelijk. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Reuzachtig veel voor de...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 Hoor je de koegbel? Dan bel je voor tickets voor de Vrienden van Amstel Live. Radio 5, 3, In a hurry Now you ain't gonna Het heet What I Want bij 538. En misschien is dit wel What Jij Want. Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, dat is een lekker feestje hoor. In Rotterdam, Ahoy, gaat allemaal uh, plaatsvinden in uh, deze maand nog. Even lekker die Dry January vieren met misschien wel een nul nulletje. Of als je er toch al klaar mee bent, gewoon even weer voor het EG voor het eggy. Uh, deze weken win je bij 538 tickets voor jou en drie vrienden. Hoor je de kroegbel, dan bel je 0909 3058. Ik heb Marloes aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen Goeien, de de oh, er, er kwam eerst nog een hele diepgewortelde geel uit, Marlies. Oh, wat leuk dit, ja. ja. Nou, ja, dat weten we nog niet, maar uh, jij, jij j, j, j, j bent vrij vandaag. Ik ben vrij, ja. B ben je sneeuwvrij of ben je gewoon altijd vrij? Nee, ik ben gelukkig altijd vrij op de dinsdag. Ach, dat is ja. lekker, dat is lekker. En wat, uh, wat staat ja. er op deze vrije dinsdag op de planning? Nou, ik doe nu even boodschappen en ik wil er zo meteen een rondje gaan uh, hartlang Oké. Okay. Is dat een van je goede voornemens? Nee, dat was het al. Uh, okay. Volop in training. Oh, heel goed. <laughs> uh, en doe jij aan Dry January of is dat uh, niet weer aan jou besteed dit jaar? Uh, uh, nee. Nou, nog niet. nee, nog niet. Nog niet? Oké. Nou, het goede nieuws is, uh, was jij bellen nummer oh. 44, het antwoord is ja! Gefeliciteerd. Jij wint vier tickets voor de Vrienden van Amstel Life voor woensdag 14 januari. En deze prijs wordt verzorgd door Amstel Bier. Ah, kikken. Super gaaf. Leuk. Dankjewel. Lekker even een rondje hardlopen. Dan ben je fit. Kun je genoeg danspasjes maken... op al die mooie muziek daar in Rotterdam. Precies, ja. Nou, super. Hartstikke leuk. Een mooie dag nog, maar dat gaat wel lukken, denk ik. Dat denk ik ook wel. je. Vijf, drie, acht met Hoopestank nu. There's many things I wish I didn't do But I continue learning I never meant to do those things to you And so I have to say before of my castle. Ben benieuwd of het zo is bij je trouwens. Uitspraak van Chris Cross Amsterdam die je net hoorde. We maken geen moeilijke muziek. Het moet gewoon lekker werken. Dat is inderdaad wel de bedoeling. Dat het lekker werkt. Je bent lekker bezig met 538 door je speakers. De 538 werktag. Mijn naam is Floris en Alvaro Soler hoor je zo meteen. Na bluf. Je buien maken vlekken Op mijn humeur Ik heb mijn hand 538. Loris, hier, lekker dat je erbij bent. Lekker aan het werken met de hits van 538. De 538-werkdag. Las een opvallend bericht. Misschien heb je het meegekregen. Kleine dinsdagochtend quiz misschien. Um, wat heeft wodka te maken met je wasmachine? Ga nou, er maar eens even over nadenken. Het antwoord hoor je zo. Ook uh, Esther zometeen. En het laatste nieuws. Wat zit erin? Ja, De reddingsmaatschappij in ons land is vorig jaar vaker in actie gekomen. Waarom? Door hoor je zo. De snelpakkers van KPN zijn er weer.